8 uur aan ook Tiessen met het NOS journaal. Lidstaten van de Arabische Liga mogen wapens leveren aan de rebellen... die in Syrië vechten tegen het regime van president Assad. Dat staat in de ontwerpslotverklaring van de topconferentie van de Liga in Qatar. De ontwerpverklaring roept regionale en internationale organisaties op... om de Syrische Nationale Coalitie en de strijdkrachten van de oppositie... te erkennen als enige vertegenwoordigers van het Syrische volk. De Arabische Liga was vanaf het begin van de strijd in Syrië... al kritisch ten opzichte van de regering van Assad. De organisatie schorste Syrië na geweld tegen demonstranten. De stank die in Sittard tot ontruiming van een woning en een school heeft geleid... werd veroorzaakt door boterzuur. Dit zuur komt van nature voor in ranzige boter en sterk ruikende kazen. Het stinkt naar zweetzokken. maar is niet schadelijk voor de gezondheid leerlingen van een basisschool klaagden vanmorgen over een vreemde geur, prikkelende ogen en hoofdpijn. De geur bleek te komen van een jas van een van de leerlingen. Het boterzuur is waarschijnlijk door een brievenbus van het huis van de leerling gegooid. De politie onderzoekt de zaak. In het Brabantse natuurgebied Leenderbos heeft een grote heidebrand gewoed. Zeker 500 bij 500 meter heide is in vlammen opgegaan. Zo'n 100 brandweermensen bestreden het vuur. Ook de Belgische brandweer hielp mee. In het Leenderbos geldt code geel. Dat betekent dat er in het bos nu droger is dan normaal... en dat er dus een grotere kans is op brand. De brandweer in Noord- en Oost-Gelderland adviseert bewoners van huizen met rieten daken om geen open haarden en houtkachels te gebruiken. Juist nu zijn rieten daken extra doog door de aanhoudende oostenwind. De brandweer moest de afgelopen week vaak uitrukken voor in brandgevlogen daken en ook elders in het land waren er incidenten. Het niet-stookadvies vervalt zodra het weer heeft geregend.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 En veel ondernemers gaan failliet, maar op internet groeit juist het aantal spectaculaire succesverhalen. Ja, het groeit als een tierenlier de leveringen aan huis via internetverkoop. Zoals bijvoorbeeld de baby draagdoeken van Kaipoelen. Goedenavond. Goedenavond. U heeft vandaag samen met de gemeente Wiegen en ook andere internetondernemers daar de Google e-Town Award gekregen. Dat wil zeggen, jullie hebben het beste de kansen van het internet benut, volgens Google dan, hè? Ja, dat klopt helemaal. Wat zei de topman vandaag tegen u? Uh, nou, hij vertelde dat hij uh, erg trots was om de prijs aan ons uit te reiken. Uh, Wijchen is een uh, relatief kleine plaats in Nederland. En, uh, en uh, ze hebben naar verschillende factoren gekeken. En daaruit bleek dat in, in Wijchen de ondernemers uh, het beste gebruik maakt van het internet. Dus... Ja, hoe komt dat eigenlijk? Wat is er zo specifiek aan die mensen daar? Ik heb geen idee. Misschien dat wij de kansen zien. En misschien wel juist, omdat we niet in de randstad wonen, dat we extra ons best moeten doen om, uh, ja, om onze om ons, uh, doelgroep te bereiken. En uh, wellicht, wellicht dat dat er mee te maken heeft. Ja. Babydraagdoeken, dat is uw product geworden. U heeft een hele andere achtergrond. Iets technisch, volgens mij. Ja, biotechnisch. Uh, ja. Ja. Oké, okay, en nu een internetondernemer. Een succesvolle internetondernemer. Die babydraagdoeken. Hoe kwam u daar nou op? Nou, twaalf jaar geleden ben ik voor het eerst bevallen van mijn oudste dochter. We hebben vier kinderen. En, uh, en ik, ik kwam voor het eerst in contact met een draagdoek. Het was heel erg prettig, maar ik zag, uh, ik zag ook dat, uh, dat er wel veel te verbeteren viel. Er mocht wat trendier, wat betere kwaliteit. Dus ik uh, dacht van, nou, ik maak voor mezelf een draagdoek. Um, dat heb ik toen ook gedaan voor, uh, voor vriendinnen en familie en kennis. En dat kringetje werd steeds, uh, steeds groter. En ik had het niet meer zo naar mijn zin uh, als biotechnicus in het ziekenhuis. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik wil gewoon thuis bij de kinderen zijn. Als ik nou een webshop start, dan kan ik misschien over een jaar of vijf stoppen met werken. En dan kan ik gewoon lekker bij de kinderen thuis zijn en met mijn webshop uh, aan de gang uh, gaan. Maar dat liep dus een beetje anders. Um... Ja, want zo'n babydraagdoek... Um dat is iets wat toch al gewoon bestond. Ja, bestond al wel. Want het is gewoon zo'n zo hele grote doek die je helemaal ombindt... en je babytje hangt dan voor je. Ja. ja, we hebben verschillende dingen eraan veranderd. Ik heb hem breder gemaakt en korter gemaakt. Waardoor die ook voor uh, mensen die, die... met mijn lengte heb ik geen zeven meter stof nodig. U bent klein. Voldoet vier meter. Dus ik heb maten ingevoerd. We zijn naar een goede stof gegaan. En daarnaast hebben we gewoon een trendy design gemaakt. Want ik merkte hoe fijn het was om te dragen. Maar ik had ook zoiets van, ja, hoe krijg ik dit... Uh, hoe, hoe krijg ik mijn verhaal verteld? Dat is niet als ik zeg van... joh, het is ontzettend goed om, om een draagdoek te gebruiken. Dan gaan mensen geen draagdoek nee, dus gebruiken. Dus wat zei u dan wel? Want vrienden en vriendinnen die vonden het dus een goed idee. Die ja. gaf u waarschijnlijk cadeau. Ja. Toen verdiende u nog niks. Nee, zeker niet. Wie was de eerste klant? Um, dat was uh, een van mijn beste vriendinnen. En juist door, door een trendy design te maken... bedacht ik van zo kan ik wel een grotere doelgroep bereiken. Mensen die denken van... hé, hey, dat ziet er gaaf uit, dat mm. wil ik hebben. Want wat was er zo trendy aan? Um, de kleurstelling, maar onder andere ook het design waar we eraan gemaakt hebben. Dus niet meer even, maar er zat een motief op. Precies. En uh, oké, okay, die vriendin die dacht, nou ik ga er helpen, mijn vriendin Kai. <laughs> en toen, want uh, dat werd dus van mond tot mond reclame. Ja, klopt ja, en ik ben toen een webshopje gestart. En uh, nou ja, mijn idee om na vijf jaar te stoppen met werken, uh, dat kon ik al na drie maanden. Dus ik ben na drie maanden gestopt met mijn baan als biotechnicus. En ik ben uh, volledig met mijn webshop uh, aan de slag gegaan. Maar ja. er zijn een heleboel mensen werkloos, bijna 8% op dit moment, hè, mm -hmm. die zitten te luisteren en die denken. Nou, dat klinkt eenvoudig, kan ik ook. Is dat zo? Um, ja, eigenlijk is het wel zo eenvoudig. Behalve dat je er echt voor moet willen gaan. Het is keihard werken. En, uh, maar moet want, er ook wat heeft u dan bewuster zelf aan kunnen doen? Wat ik. Mijn tanden erin gezet. Hoe dan? En, en ook mijn kansen gezien. Dus op het moment dat, uh, dat er iets niet helemaal liep... zoals dat, dat het zou moeten lopen... dan dacht ik van, oh, blijkbaar heb ik op dit punt nog iets te leren. Noem eens iets, iets heel concreets. Um, nou, ik, ik ben één keer... Ik, ik, ik heb mijn confectie voor het grootste deel in, uh, in Diegen. Dus gewoon in het de, in de dorp waar wij wonen. Ja, in Nijmegen. Ja. Of in de buurt van Nijmegen. <lacht> Klopt. En ik heb één keer... heb ik uh, uit uh, er, ergens uh, uit... Uh, uh, Tunesië een zending laten komen. Die ging volledig de mist in. Toen dacht ik: zie, ik moet gewoon dicht bij huis blijven. Dan heb ik de controle erover. Dan weet ik wat voor kwaliteit ik krijg. En uh, nou ja, dat, dat is zo'n vouwkuil die je in het begin een keer. Uh, Omdat het dan loopt. goedkoper is, maar dan is het materiaal niet goed. Nee. Maar wat heeft u nu, wat is nou de gouden tip? Wat is de gouden tip? Uh, blijf in jezelf geloven, altijd. Weet, uh, weet wat je visie is. Nee, maar is daarmee je krijg je gaat. geen klanten. Daarmee krijg je geen klanten, nee. Dus hoe, Want u, u heeft nu zelfs klanten uit het buitenland. Ja, nou het is zo gegaan dat, uh, dat ik steeds meer uh, winkels uh, op ons pad kreeg... die zeiden van, hé, hey, die draagdoek die jullie hebben... die willen wij graag gaan wederverkopen. Dus van Lieverlee is de webshop uh, uh, overgegaan... in een business-to-business -business, uh, bedrijf... Mm -hmm. die gewoon door heel Europa aan grote bedrijven... en winkels en winkelketens levert. Ja, Is het ook gewoon een groot gedeelte mazzel? dat u net op het moment dat er bijvoorbeeld zo'n grote winkelketen dan dacht... oh, dat is wel handig in mijn assortiment, dat die bij u terecht kwam. Soms heb ik dat wel eens gedacht. Maar ik denk ook dat het komt omdat ik mezelf zichtbaar heb gemaakt. Onder andere door internet en door mijn verhaal te vertellen. Want het is wel een product met een verhaal. Uh, een draagdoek is niet zomaar een t-shirt wat je ergens koopt. Is nou, het echt een verhaal? Wat is achter? dan een verhaal? Uh, het, het is, het is uh, heel erg belangrijk om huid-op-huid huid contact te hebben met je baby. Ja. En dat is een... Een groot verhaal, een uitgebreid verhaal, maar dat moet wel verteld worden. Veel mensen denken dat een draad ook heel ingewikkeld is om te knopen. En dat is het niet. Maar je moet het wel even weten. Je moet het wel een keer gedaan hebben. En dat laten wij zien. Ja. Is er nog een moment dat u dacht... Tja, het gaat echt goed. Ik heb beet. Welk weet u het nog? Ja, dat heb ik regelmatig. Welk moment? <laughs> um, nou ja, goed, als zo'n partij als de Weekampje je opbelt... en zegt van we hebben interesse in de samenwerking... dan denk je wel even van yes... Nu ga ik nog grotere doelgroepen bereiken. Nu ga ik nog meer mensen bereiken die mijn draagdoek gaan gebruiken. Ja. Er zijn er nog meer baby's die het voordeel zullen hebben van dicht bij hun ouders gedragen zijn. Maar goed, het verhaal, hè? het verkopen. Uiteindelijk zegt u, uh, blijf in jezelf geloven en eraan trekken. Mm -hmm. Want hoe komt men dan bij u op de site? Die tip, die willen mensen. Hoe, ja. hoe, hoe doe ja, je dat? Ik, ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google... Uh, Google Adwords, uh, maar ook uh, uh, zoekmachine optimalisatie. Social media ben ik erg actief, zodat mensen mij kunnen gaan volgen, weten wat mijn visie is. Uh, en uh, ja, dat zijn wel allemaal belangrijke dingen nu uh, op internet. Dus jezelf zichtbaar maken en ook Go weten wat je klant wilt natuurlijk. En dat is met Google Adwords en Google Analytics heel goed te meten. En dat is erg belangrijk voor ons. Nou, en vandaag heeft u een prijs gekregen. Ja, ik niet alleen, hè? Nee, Alle ondernemers uh, in, in Wiegen, Wiegen en gemeente Wiegen, uiteraard. Kai Poelen, daar sprak ik mee onder uh, internetondernemer daar dus uit, uit Wiegen, die de Google E-Town Award kreeg. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margrethe Rijntjes. We worden in de gaten gehouden. Ja, dat wisten we al, maar het wordt steeds erger. Er zijn nu ook drones en dat leidde in Den Haag tot ophef. We weten niet wat ze doen. Wat we wel weten is dat er steeds meer drones de lucht in worden geschoten... Om u en mij in de gaten te houden. En ik wil, wat dat betreft, het naadje van de kous weten. Ja, D66-Kamerlid Gerard Schouw was dit. Um, hij maakt zich zorgen over het gebruik van drones. Dat zijn onbemande, hele kleine vliegtuigjes. die door onder andere de politie worden gebruikt in Nederland. Filosoof Mark Koekelberg zit hier van de Universiteit Twente. Goedenavond. Goedenavond. U uh, onderzoekt de ethische kant van technologische ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld die drones. Ja. Um, hoe groot zijn ze eigenlijk, die dingen? Het um, kan heel erg variëren. Je hebt, uh, je hebt heel grote toestellen... bijvoorbeeld voor militaire toepassingen. Dat zijn echt uh, zo groot als een gewoon vliegtuig bijna soms. Um, maar de meeste die uh, door politie gebruikt worden... zijn, zijn een stuk kleiner, zo, zoals een, een grote tafel, zeg maar. Ja, ja, ja. En die vliegen boven de stad, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat, waarmee helpen ze de politie? Want daar zit dus niemand in, hè? Nee, er zit, uh, zit niemand in. Het wordt op, uh, op afstand bestuurd... En uh, ja, ze doen dingen die je anders met een helikopter zou doen: hè, uh, dat je uh, mensen uh, zoekt waar ze zich uh, bevinden. Um, maar je kunt natuurlijk ook veel uh, stiekeme dingen doen ermee. Je kunt uh, mensen in de gaten houden, uh, mensen? zonder dat ze dat altijd Wie? doorhebben. Ja, uh, verdachten, mensen die verdacht worden uh, van een misdrijf, uh, die kun je gaan uh, volgen, hun doen en laten volgen. Klinkt nuttig. Uh, klinkt nuttig, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, dat mensen daar hun vragen bij hebben. U, hè? Ja. Neem ik aan. Ja, dat is uh, mijn beroep. Want wat, wat is uw grootste vraag, kanttekening? Ja, in, in, in dit geval uh, zit er een, een, een probleem van privacy aan. Hè? Um, uh, je kunt, uh, kunt ermee uh, uh, boeven in de gaten houden, maar je kunt er natuurlijk iedereen mee in de gaten houden. Uh, en de vraag is, waar begint het en, en waar eindigt het? Mm -hmm. uh, en mensen hebben moeite ermee dat, uh, dat ze gezien kunnen worden. U, heeft u daar moeite mee? Stel, u, u bent thuis, u zit in de tuin... en uh, er is een crimineel ontsnapt of iemand anders die in de gaten wordt ja. gehouden door een droom. Mm -hmm. U wordt ook opgenomen, wordt het gefilmd? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dat, uh, dat, het probleem is dus als er zo'n ding boven je hoofd uh, cirkelt... dat je niet weet of je wordt uh, opgenomen... en dat je niet weet waar ze eigenlijk naar kijken. Nee, want je werkt het wel. Je, als je buiten bent, dan hoor je dat wel. Ja, behalve als er dus... Uh, er zijn ook wel heel uh, stille uh, exemplaren. En, en dan hoor je het niet. En uh, ja, dat, dat, dat is wel... Uh, dan begint het erg op, uh, op een soort van Big Brother uh, te lijken... Hè. Je wordt in de gaten gehouden, maar je weet niet uh, of en, en wanneer en hoe. En of er opnames worden bewaard of zo? Ja, je weet niet wat met de gegevens gebeurt. Maar wat kan het u schelen, eigenlijk? Nou, ik, ik vind persoonlijk privacy nog wel uh, belangrijk. Uh, niet, niet iedereen vindt dat uh, zo belangrijk vandaag, maar... Uh, <laughs> u wel? Ja, ja uh, ik, ik wil toch ergens een, uh, een ruimte hebben, zeg maar, waar... Uh, waar uh, politie overheid uh, uh, niet altijd kan komen. En ook als u weet dat er een crimineel losloopt... of dat er iemand in de gaten wordt gehouden om u uiteindelijk te beschermen? Ja, ja kijk, je moet uh, afwegingen maken, denk ik, dan op dat moment wat het belangrijkste is. En je hoopt dat, dat die afweging goed wordt gemaakt. Mm -hmm. um, maar ik, ik denk dat we wel altijd bij die nieuwe technologieën vragen moeten stellen. En um, drones is zeker een van die, van die technologieën. Want wat, u, u maakt zich überhaupt zorgen over de combinatie ethiek en uh, ontwikkelingen, ja. technologische ja. ontwikkelingen. Ja. U heeft er ook een boek over geschreven: uh, Human Being oh. at Risk. Mm -hmm. Mooi verzonnen trouwens, want het nee. is zo'n apenstaartje, hè, Ed. Um, wat is uw belangrijkste bezwaar? Ik bedoel, heeft dat alleen maar met, het, met die privacy te maken? Ja, het is, het is niet alleen een privacy. Het is ook um, dat, dat we op allerlei manieren um, meer kwetsbaar worden, heb ik uh, in het boek gezegd. Um, denk ook aan, aan internetgebruik bijvoorbeeld. Hè, dat je, uh, je data kunnen door allerlei mensen gebruikt worden. Um, kan dus ook tegen jou gebruikt worden. Um, maar ook uh, het, het, het beeld dat je schept op, op internet met uh, de sporen die je nalaat. Ja, ja de, maar wat dan bijvoorbeeld, want daar horen we de laatste tijd natuurlijk heel veel over: hè, dat je voortdurend sporen achterlaat uh, op het internet. Bijvoorbeeld, we doen uh, boodschappen bij uh, het internetbedrijf van uw buurvrouw, ja. Karpoelen. Die verkoopt heel brave dingen, gewoon voor babytjes. Um, zou u dat bezwaarlijk vinden? Er um, is op zich uh, niks bezwaarlijks aan, natuurlijk. Maar uh, omdat je via internet communiceert, zowel als bedrijf als uh, als klant. Um, uh, ga je ja, bepaalde dingen uh, blootgeven. En um, mensen die dat goed kunnen, kunnen nog veel meer uh, data eruit halen. Noem eens iets wat, wat u heel onprettig zou vinden... wat er over u op het internet zou kunnen circuleren. Ja, stel dat je... Uh, kijk, veel mensen zoals ik vinden... dat, dat niet alles over hun, um, hun hele gezin geweten moet zijn... over uh, precies waar ze wonen... Uh, wat ze doen uh, in hun vrije tijd enzovoort. Kan ik van u dingen vinden op het internet waar u niet blij mee bent? Dat dat, dat erop staat? Um, dat, dat zou wel kunnen, want uh, je wordt ook steeds meer gevraagd... naar allerlei persoonlijke informatie. En je hoopt altijd dat, dat alles uh, netjes wordt bewaard en niet doorgegeven. En wat dan bijvoorbeeld? Wat, wat heeft u wel eens beantwoord? Um, nou, ik kan niet meteen... Uh, bedenken dat, dat er echt iets uh, heel uh, eng gebeurd is ofzo nee. maar wat ik wel bijvoorbeeld doe is op, als ik op Facebook zit dat ik ook niet alle gegevens zomaar erop zet zelfs al kun je met allerlei uh, uh, knoppen zeg maar dingen aan en uitzetten. Uh, heb ik er toch weinig vertrouwen in dat het allemaal uh, niet zichtbaar zou zijn want wat, Hoe vind, vindt u dat trouwens, uh, Kai Poelen? Heeft u dat u um, zich bewust bent... van juist, hè? ik bedoel, het internet heeft u veel gebracht... Ja. maar er zitten dus ook gevaren aan? Ja, ja gevaren. Ik vind gevaar een groot woord. Ik Bezwaren? Zie, ja, ik, ik zie het een beetje als uh, met alles in het leven. Dat is ook met het verkeer... Um, als je op straat bent, moet je bewust zijn van het verkeer om je heen. Daar hou je rekening mee. En dat doe je op internet ook. Je gaat niet op Facebook zetten van... hé hey jongens, ik ben nu een weekje op vakantie. Je moet er wel enigszins voorzichtig mee zijn en, en met beleid. Heeft maar... u bijvoorbeeld foto's van uw kinderen op Facebook? Ja, of... heb ik. Ja? ja, ja, dat zie ik niet als een probleem. Vindt u dat een bezwaar? Um, nou, je, je moet zelf natuurlijk beslissen wat, wat jouw grens is... of ja. wat, wat je zelf goed uh, vindt. Doet u het? Goed vindt. Staan uw kinderen ik vind op het internet? Uh, ik, vind, ik doe het niet omdat um, ja, ze zijn nog kinderen. Dus stel dat ze later groot zijn en, uh, en terugkijken naar, uh, naar al het materiaal dat, ze, dat, ze dat wij eigenlijk achtergelaten hebben op internet dan, um, dan zijn ze misschien daar niet zo blij mee dat, dat hun, uh, hun kinderleven daarop staat. Mm -hmm. En dat is, dat is op zich iets wat, wat ik bijvoorbeeld niet heb. En dat is langs de ene kant jammer, want je kan niet terugkijken naar, naar zoveel dingen. Um, maar ja, je hebt ook geen, uh, geen pottenkijkers, zeg maar. Of bent u misschien toch een beetje te bang? Ik, ik ben niet overdreven bang, denk ik. Um, ik, uh, ik denk dat je met die, met die nieuwe technologieën gewoon moet, moet leren omgaan. En, en goed moet leren omgaan. En uh, er zijn best wel veel dingen die ik er wel op zet. Uh, dus, dus het is meer zoiets maar van, wat dan wel? Uh, ik, ik Waar... stel wel een grens. Ja, want wat staat er dan wel op? Ja, bijvoorbeeld alles wat met mijn beroepsleven te maken heeft. Ik vind dat, um, dat is heel, heel handig, dat mensen weten wat ik doe. Mm -hmm. uh, en en dat, uh, dat brengt mij verder. Kan ja, andere daar heeft mensen u wat ook aan. helpen. Ja. Ja. Ja. Want technologie en ethiek, hè, dat is dan uw, uw onderzoeksterrein. Mm -hmm. Welke technologische ontwikkelingen uh, zijn er al, waar wij als gewone burgers eigenlijk geen weet van hebben waarvan, waarvan u denkt. Nou, let maar op. Ja, iets, iets nieuws uh, uh, waar sommige mensen misschien al van gehoord hebben, maar wat nog niet zo bekend is, is, uh, is Google Glass. Een project van, van uh, Google om um, een bril te, te hebben die, waar een mobieltje in zit, eigenlijk. Uh, en dan kan je op een klein schermpje kan je dingen volgen. En wat je ermee kunt, is bijvoorbeeld uh, gewoon overal filmen uh, waar je zou willen, uh, je kunt geluid ermee opnemen. Um, je kunt natuurlijk informatie opzoeken de hele tijd, net zoals je dat met een mobieltje kan. Uh, en daar zitten ook weer heel goede kanten aan, denk ik. Hè. Dus op zich uh, kan ik er best wel enthousiast over zijn. Mm. Maar uh, je moet dan ook, uh, er is ook het gevaar bijvoorbeeld dat, dat je dan uh, opnieuw gefilmd wordt zonder dat je dat wil uh, door iemand anders die zo'n uh, zo Google Glass uh, ding op heeft. Um, de, misschien neemt hij gesprekken op. Um, misschien kan hij heel veel informatie opzoeken terwijl je erbij bent. En die dan vervolgens dus op internet belanden? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En is ja. het zo, want hoe moet ik me dat voorstellen? Je hebt gewoon een soort zonnebril op en dan klik je op iets... en dan zie je informatie over, over iets waar je langs loopt? Ja, of zo? Je, je klikt niet zozeer, je, je bestuurt het met je stem. Hè, want ja. oh, het is dus meer handsfree, zeg maar. Dus je, je, je zegt uh, commando's tegen je bril. Hm. En dan begint je bril te filmen of uh, neemt neem geluid op, uh, zoekt dingen op ja. in een, een woordenboek. Maar goed, dat internet. gebeurt natuurlijk nu ook met een mobieltje, alleen is dat opvallender. Ja, het, het is opvallender, maar het, het, het betekent dat, dat nog meer zeg maar, die, die technologie geïntegreerd wordt uh, in, in ons uh, dagelijkse doen... En, en dat die dichterbij komt ook. Hè. Het is, het is uh, iets dat je altijd bij hebt dan, altijd op hebt. Maar um. is het zo behalve dan van uh, wat u net zegt... Hè, dat er misschien uh, dat je gefilmd wordt op een moment uh, nou, wat je niet prettig vindt... en je weet het niet en dat belandt op internet. Nou, dat is onprettig. Um, zijn er nog meer? Kunnen mensen dingen over jou als gewoon argeloze voorbijganger... Opvragen, of kunnen ze iets met, behalve met die beelden nog iets anders doen met die bril? Ja, wat, wat, wat nog een stapje verder zou kunnen gaan... is als je het koppelt met gezichtsherkenning. Oh, dat bestaat ook. Um, dat, dat, uh, op zich bestaat gezichtsherkenning al. Het, zou, het kan al je nog wat beter mm -hmm. of, of uh, erger als je wil. Maar um, dus als je dat zou koppelen... dan, dan zou, uh, zou ik bijvoorbeeld met mijn bril uh, informatie over jou kunnen te weten komen, zonder dat ik daar veel hoef over te doen. Gewoon door jou, naar jou te kijken. Um, en en dan gaat de bril je... aan de ja. slag. Handig, heel veel. <laughs> en ik bedoel, van sommige mensen is het prima. Als je die tegenkomt, wil je misschien uh, uh, allebei... dat er dit soort van communicatie is. Mm -hmm. maar, maar je wil ook wel zelf je grenzen kunnen stellen. Je wil niet zomaar dat elke uh, vreemde uh, mens zeg maar, die je niet kent... Um, nou, je kijkt... van jou te weten komt. Nee. Daardoor, ja. En is dit het meest geavanceerde op dit moment, wat ons te wachten staat? Of zijn er veel meer van dit soort dingen? Um, er zijn wel uh, meer van dit soort dingen. Um, bijvoorbeeld als je allemaal... Um, er is iets wat noemt de, de, de internet of things. Het uh, internet van de dingen. Uh, er zullen steeds meer chips uh, in kleding ingebouwd worden. En in allerlei dingen, zeg maar. Voorwerpen. Um, en uh, opnieuw heb je weer meer gegevens, meer data... Uh, die gekoppeld kunnen worden aan allerlei dingen van jouw leven. Dus uh, ja, er is een beetje het gevaar dat, uh, dat iemand die over, <coughs> sorry, over al die informatie beschikt... Uh, dat die gewoon heel veel daarmee kan doen. Uh, en als het een foute uh, persoon is of de, de, de foute staat, zeg maar... dan, dan is, dat, uh, is dat minder prettig. Wat moeten we? Want uh, het is natuurlijk niet meer te stoppen... Heeft u, een, heeft u een advies? Ja, u bent wel eens een filosoof, maar toch? Ja, ja mijn advies is: ik, ik denk veel naar over hoe je dan uh, die ethiek ook kunt inbouwen eigenlijk in, in dingen. En hoe je dus aan ontwerpers ook kunt vragen: van, van hey, kun je hoe? er niet voor zorgen dat, dat, uh, dat ik misschien er een knopje op heb, op heb om, om een en ander uit te sluiten? Dus, dus ik denk dat de, de oplossing erin bestaat, deels dat, uh, dat we er meer bewust van worden en bewust gaan gebruiken. Maar ook dat we, uh, dat we die, uh, uh, die technologie... dat we die ook gaan aanpassen aan, aan wat wij mensen belangrijk vinden. En, en wat wij en willen. denkt u dat die bedrijven daar uh, voor te porren zijn? Dat ze daar wel gevoelig voor zijn? Dat denk ik wel, want ja. als mensen het willen... als mensen de, zich veilig voelen met de technologie... Uh, denken dat het goed gaat gebruikt worden... dat ze er wat mee zijn voor hun, uh, hun leven... dan gaan ze het ook gebruiken gaan ze het kopen. Dus uh, ik denk dat bedrijven er alle belang bij hebben... om. Uh, ja, na te denken over de ethische kanten van hun ja. product. En ook bij het ontwerpen daar rekening mee te houden. Dank u wel voor uw komst. Dank u. Ik sprak filosoof Mark Kugelberg van de Universiteit Twente. En hij heeft dus een boek geschreven... Human Being at Risk. Over de relatie tussen ethiek en technologie. Dit was hem. De uitzending van Twee Dingen. Op onze site tweedingen.nl kunt u gesprekken terugluisteren. Morgen zijn we er weer. En na half negen kunt u luisteren... Naar voetbal, want Nederland speelt tegen Roemenië. Jack van Gelder zit er straks in. Bastiggler. Maar eerst hebben we nu de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Anouk Thijssen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De stank die in Sittard tot ontruiming van een woning in een school heeft geleid... werd veroorzaakt door boterzuur. Dat komt van nature voor in ransige boter en sterk ruikende kazen. Het stinkt naar zweetsokken en braaksel, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. Het boterzuur zat op een jas van een leerling... en de politie onderzoekt nog hoe dat kan zijn gebeurd. In het Brabantse natuurgebied Leenderbos heeft een grote heidebrand gewoed. Zeker 500 bij 500 meter heide is in vlammen opgegaan. In het Leenderbos geldt code geel. Dat betekent dat in het bos het nu droger is dan normaal. En dat er dus een grotere kans is op brand. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond. Tot 11 uur gaat het voornamelijk over de wk kwalificatiewedstrijd Nederland-Roemenië... die over een paar minuten al gaat beginnen in de Amsterdam Arena. Daar zitten voor ons Jack van Gelder en Bas Tiggeler. De opstelling, die wisten we eigenlijk al. Is het inderdaad de 11 de van afgelopen vrijdag min snijder? Uh, nee, want daar waren de 10 geweest. Plus Van de Vaart. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, die zijn... Die Moet zijn het, zijn het zo ja, naar vond, ja. <laughs> ja, ik ben bang voor wel. <laughs> dak is dicht, arena is bijna vol, niet helemaal geloven, Dus het is niet heel koud hier, de spelers komen zo het veld op. En inderdaad de elf zoals verwacht met voor de volledigheid dan even vermeerende doel. Een achterhoede met Jan Maat, De Vrij, Martens, Indy en Blind. Een middenveld met de Koesman en Strootman, daartussen dus Van de Vaart. En een voorhoede met Lens, met Van Persie en met Arjen Robben. Dus daar heeft Van Gaal niks aan veranderd. Hij heeft gezegd, ik was uiteindelijk toch tevreden over hoe dat vrijdag ging. De eerste helft zijn we met z'n allen in slaap gevallen. Maar de tweede helft kwamen wij uh, ook wel tot de conclusie dat dat er in ieder geval redelijk uitzag. En hij wilde denk ik toch een beetje toe naar wat meer vastigheid in zijn uh, elftal. Want hij heeft natuurlijk van alles geprobeerd. En hij laat het nu eigenlijk voor het eerste keer staan. Ja, wat opvallend is, uh, is als ik... Uh... Als ik kijk naar de spelers van het Nederlands Elftal, dat de schoenenfabrikanten weer geestdriftig zijn bezig geweest. En dat er weer nieuwe creaties te bewonderen zijn. Ik zie een aantal spelers op gifgroene schoenen staan. Dat lopen ze dan in in twee dagen tijd. Het is altijd wel bijzonder om te zien. Net zoals het in de tijd bij de WK-finale in Zuid-Afrika was. Dat beide ploegen van twee sponsors nieuwe schoenen hadden gekregen. En ze allemaal op nieuwe schoenen liepen. Nu het volkslied in eerste instantie van Roemenië. Ladies and gentlemen, please pay respect to the national anthem. Enthousiast meezingen de spelers van het Nederlands Zelftal Fonds Dijk. goedenavond. Dat is alvast een mooie sfeer, toch? Ja. Meezingen hoort erbij, hè? Ja, vind ik wel. Dat is hartstikke mooi om te zien altijd. Hè? Het uitgangspunt van vanavond is eigenlijk een beetje de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Want we zien min of meer hetzelfde Nederlands zeg maar Na de wissel van Wesley Sneijder, de noodgedwongen wissel, is het hetzelfde. Moet het beter dan afgelopen vrijdag? Nou, zal, uh, iedereen zal het wel beter willen zien. Alleen de vraag is altijd uh, of dat mogelijk is. Hè? Want ook vanavond zal uh, zo'n Roemenië zich weer uh, ja, verdedigend gaan, gaan, gaan opstellen... En, en ingraven, dan is het heel moeilijk. Ja, denk je dat? Is, is het in die zin vergelijkbaar met Estland? Want Louis van Gaal zelf dacht... Uh, hier komt meer kwaliteit op het veld. De ja. tegenstander heeft meer kwaliteit. Dus gaan ze ook meer aanvallen en komt er dus ook meer ruimte voor Nederland. Ja, nou goed, dat, dat, dat begrijp ik wel. Alleen de... Ja, de, de instelling van de Roemenen is wel hetzelfde. Ze gaan verdedigen, maar zij zullen wel met meer kwaliteit ook eruit komen. Dus sneller op de counter kunnen omschakelen. En die kwaliteit hebben ze veel meer dan, uh, dan Estland. Ja. Plus, de Roemenen hebben toch niet de tijd om nu op een 0-0 te gaan spelen? Want ze staan vijf punten achter, ze moeten wel. Ja, en als Roemenië nog voor die tweede plaats wil gaan, dan, uh, dan moet het vanavond winnen. Dus in dat opzicht krijgt Nederland zeker meer ruimte. En dan is de verwachting dat het ook uh, wat meer laat zien. Ja, wat denk je? Want dit was op papier de, de zwaarste tegenstander in de groep van Nederland. Hongarije uh, zou ook kunnen, Turkije had ook gekund, maar het bleek ja. allemaal van niet. Uh, ja, hier moet het gebeuren. Wil iemand nog aan Nederland tornen, toch? Ja, nou, ik geloof niet dat iemand nog aan Nederland zal gaan tornen, Want uh, die pool is, uh, is wat dat betreft niet uh, sterk genoeg. Maar uh, dit is wel een ploeg inderdaad die, die kan verrassen. Uh, net als Turkije dat kan, hè, die ook nog naar Nederland komt. Ja. Maar vanavond uh, is wel een graadmeter. Veel meer dan uh, al die andere wedstrijden in deze pool. We gaan het meemaken. De eerste helft in zijn geheel met Bas Ticheler en Jack van Gelder. Ja, goedenavond nogmaals vanuit de Amsterdam Arena. Turkije krijgen we alleen nog uit op 15 oktober. En vanavond speelt Turkije thuis tegen Hongarije. En de, de tussenstand volgens onze informatie is bij de rust. Omdat het al om half acht is begonnen. 0 tegen 0. Dus als je vanavond uh, hier wint van de Roemenen. En uh, daar wordt gelijk gespeeld of de Turken zouden nog winnen van de Roemenen. doe je een enorme stap richting het WK Brazilië. De bal rolt en het balbezit is voor Kevin Strootman de Goesman al in het wit, in het uitenu. De Roemenen die, uh, hebben eigenlijk een geel shirt aan als het, zo, als het zelf mogen kiezen. Hun uitenu is rood. Dat lijkt allebei een beetje op oranje. En toen heeft al gezegd, nou dan spelen wij wel in het wit. Kunnen we dat ook weer eens aan? Dat is voor het eerst tegen Italië gedragen. En vanavond dus weer de bal rolt. 24 seconden en ligt aan de voet van Stefan de Vrij. En nu ter van de middenlijn wordt die bal gespeeld naar de rechterkant. Waar Jan Maat ontvangt. Onder druk de bal terugkaatst naar de Vrij. Die hem dan breed schuift naar Martins Indy. De Roemenen, zo zijn vergaald, doen het een beetje op zijn Estlands, Twee rijtjes van vier en anderhalve spits. Dat klopt eigenlijk wel. Er zijn veel bekende namen voor de mensen die hebben gekeken of geluisterd naar de wedstrijd van Ajax tegen Stjauwa Boekarest. De wedstrijd dun, moet ik zeggen. Want veel spelers van Stjauwa in dit nationale elftal, waar Oranje nog altijd de bal heeft trouwens. En via Bruno Martins Indy aan de linkerkant probeert op te bouwen. Dat uh, doet hij uh, via Arjan Robben. Waarbij opvalt dat de Roemenen inderdaad wel, weliswaar met de viermans middenveld spelen. Maar de buitenste man, mensen wat meer naar voren staan. Waardoor ze in een kommetje staan op het middenveld. En dan zou dus wat, ruimte, wat meer ruimte al in die openingsfase te creëren moeten zijn door het Nederlands elftal. Bruno Martins Indy opent naar de linkerkant van het veld. Naar Blind, Blind even terug naar Van der Vaart. Van der Vaart in de combinatie met Strootman. Bal uh, wordt uh, centraal gespeeld richting Robben. Goeie combinatie van Persie. Geen buitenspel, wel buitenspel. Grensrechter die uh, twijfelt een, bij, een beetje. Simon Beck. Die uh, wacht mij zelfs iets te lang. Ik had het idee dat, uh, dat het uh, op het randje zou zijn. Nee, hij heeft gelijk. Het is absoluut buitenspel. Waardoor uh, deze eerste kleine mogelijkheid voor Nederland terecht uh, wordt uh, afgefloten. Pantinimon, dat is de doelman van Manchester City. Althans, hij staat daar onder contract. En hij heeft de bal meegegeven aan een van zijn centrale verdedigers. Terwijl nu het balbezit is voor Tanas, ter hoogte van de middellijn. Aan de linkerkant van het veld Rad, die opmerkelijk genoeg, naar mijn idee, niet speelde tegen de Hongaren. Een belangrijke speler. Uh, hij Bewust heeft, omdat hij op scherp staat. Dus ja, wilde hij, wilde, hij moest hier meedoen. Hè? Hij is de speler van Jacques Donets. Terwijl de Romeinen nu aan de andere kant proberen uit te komen. Blind uh, en Robbe. Het lijkt een overtreding van Tamas. Uh, wordt niet voor gefloten. Dan uh, Robben die de bal uitstekend binnenhoudt. En uh, nog een keer uh, vast wordt gehouden door Tamas. En dan zegt de scheidsrechter die we nog niet hebben genoemd. Dat als ik niet. maar Klettenburg. Dat het uh, een overtreding was. Nederland balbezit met de Vrij. Aan de rechterkant biedt Jan Maat zich weer aan. Die krijgt ook prompt de bal. Kaatsen met een keer achter Strootman. Dat levert balverlies op en koude mogelijkheden voor de Roemenen. Hoewel Oranje heeft 5-6 man achter de bal. Wordt toch diepte gezocht. Nu Jan Maat moet vol aan de bak. Is eerder dan zijn tegenstander daarnaast bij de bal. En kan die bal via Vermeer. Hij speelt hem terug naar Vermeer. Die hem er weer de andere kant op trapt. Zo is Oranje in ieder geval daar met de schrik vrijgekomen. Voor het geval dat iemand geschrokken is. En dan hebben de Roemenen achterin in balbezit. Dat is dan wel het gevolg. Cardos en Kirik Dat zijn de twee centrale verdedigers. ...van uh, een van de twee nu een behoorlijk en naar voren loopt. Daar een paas geeft die in de richting komt van Spits Stanku. Maar die komt daar niet bij. In de voorhoede van de Roemenen trouwens wel wat namen die we eigenlijk niet verwacht hadden. Uh, iedereen dacht eigenlijk Mutu, maar die zit op de bank. Iedereen dacht eigenlijk Rusescu, die we ook nog kennen van Stiawa Boekarest, Die zit ook op de bank. En op de vleugel staat vaak Torje, die wel in Roemenië wordt gezien als een van de grootste talenten van het land. Zit op de bank. En aan de andere kant Tsipciu, die ook tegen Ajax goed was, zit ook op de bank. En de voorhoede ziet er dus anders uit dan eigenlijk iedereen... Verwachten bij de Roemenen. Het balbezit is nu wel voor de Roemenen. Met Tanas die probeert Jammaten te poorten. Dat lukt niet. In ieder geval zo dat de Guzman daar als derde man bij kan komen. En via de vrije Bruno Martens die wordt er opgebouwd. De Roemenen staan absoluut, zoals het zo mooi heet, hoger dan Estland Omdat men probeert reeds op de helft van Nederland... daar zo de hoogte van de middenlijn te storen. Een slechte bal voor Strootman. Die probeert de bal eigenlijk een beetje te geven naar Robben. Maar Robben was al diep gegaan. En op het moment dat Strootman ziet dat Robben diep is gegaan... kan hij die bal niet meer geven. Bal over de zijne. Halverwege de helft van de, de Roemenen aan de rechterkant van het veld de inworp te nemen door Tamas. En Tamas kijkt omdat er van de Roemenen zich eigenlijk helemaal niemand aanbiedt. Niemand in de beweging is en Nederland strikt bij een man staat. Dus het wordt eigenlijk een wilde worp die normaal gesproken door een verdediger zou moeten worden opgevangen. Waren het niet dat het uiteindelijk toch uit de dekking eventjes groot afkwam. En het balbezit is voor de Roemenen aan de rechterkant van het veld. Popa die snel is vanaf de rechterkant nu moet contact moet zoeken met anderen. Dat lukt met de spits. Daar moet Vermeer zijn doel uit en die heeft dan de bal te te pakken voordat hij door Stankoe in de richting van het doel kan worden geschoten. Maar de snelheid waarmee de Roemenen eruit komen aan de rechterkant... en het gemak eigenlijk waarmee de aanval plaats heeft, dat geeft toch te denken. Houdt de Vrij vast. Even kijken. Je bedoelt, hadden de Roemenen zelfs nog een strafschop kunnen kleden? Nou. nou, dat is er helemaal niet zo heel ver vanaf. Want ze lopen eigenlijk met elkaar het strafopgebied En inderdaad heeft de Vrij wel een handje op het lichaam van Stankoe. die uiteindelijk probeert te glijden naar de bal. Daar is Vermeer dan net eerder bij. Maar laat hij zich iets eerder vallen. Dan zou er een scheidsrechter. Hoewel dit is een Engelsman. Die houden er niet zo van. Maar... Zou je er maar zo in kunnen trappen? Nederlands uh, is gewaarschuwd na vijf minuten. De bal bezit de tocht van de middellijn Blind. Blind, Strootman. Strootman, de bal even breed gelegd naar de vrij. Aan de rechterkant van het veld staat Jammaat vrij. De vrij wacht daar te lang mee. Jammaat maakt het gebaar van: doe het nou, speel nou gewoon. Dan maar even via Bruno Martens-Indi. Die de bal goed doorspeelt naar de Goesman. Iets voorbij de middencerkering. Naar de linkerkant van het veld ligt de ruimte. Bij Blind. Uh, Robben maakt het zo breed dat hij eigenlijk even buiten de lijn stond. Maar op het moment dat hij aangespeeld wordt, uiteraard de bal uh, binnen de lijn oppakt. Strootman, ruimte aan de rechterkant van het veld. De Jammaat. Goed gespeeld uh, richting uh, Van de Vaart. Die even terugkomt uit de spits waar hij stond. Met Lens nu. Lens in een 1 tegen 1 uh, misschien. Alhoewel het is inmiddels 1 tegen 3. Lens moet uh, de actie uh, proberen te maken. Maar speelt hem dan even terug richting Van de Vaart. De Roemenen plooien snel terug. Maar aangezien ze dat heel veel doen en meer dan de Esten... zullen ze meer meters gaan maken. En zullen ze, als de theorie klopt, uiteindelijk moe gespeeld zijn. Balbezit voor Blind en Robben. De linkerkant van het veld. Robben komt nu op snelheid. Wordt lastig gevallen door één man. Twee man gaat er tussendoor. Komt de derde tegen. Dat is te veel van het groeien. Die derde is Kirikersen. Die trapt de bal de andere kant op. Maar doet dat zo fel en zo ver en zo wild... dat dat niet te belopen is voor Spits Stankoed. Dat schiet de bal overheen. Oranje neemt er over Een paas van de Koesman en van de Vaart is aardig. En dan moet Lens, die aan de bal gekomen is, het verder uitzoeken. Aan de rechterkant van het veld, die verspeelt de bal met twee tegenstanders in zijn buurt. Er wordt een veld druk gezet door Jan Maat. De Roemenen blijven via raad aan de bal. Die opent dan met een steekballetje naar Tanase, die hem op zijn hoofd krijgt. Maar daarbij de verkeerde kant op kopt. Zo neemt Oranje weer over en heeft Strootman van 35 meter de kans om te schieten. En dat doet hij niet slecht. Dat doet hij op de handen van uh, Pantilimon, de doelman. Die een kanonskogel op zich afgevuurd ziet. Maar er uiteindelijk wel een vuist tegen krijgt. En daarmee Roemenië behoed voor een achterstand in de zevende minuut. Wat een geweldige tetter. en Een redding met de vuist inderdaad van de Doelman. Maar Nederland zet aan. Nederland wil in die openingsfase al naar een voorsprong toe. Nederland dat in Roemenië met 4-1 won. En nu een vrije trap meekrijgt. Omdat de aanval uiteindelijk... Niet helemaal loopt zoals Nederland wil, is het de voordeelregel die door Klattenburg wordt teruggedraaid in een overtreding... die geconstateerd is ten koste van de benen van Van der Vaart, die nu de vrije trap gaat nemen. Het Nederlands elftal staat wat aanvallende mensen betreft nu bij de rand van het 16 meter gebied. Er staan een aantal verdedigers bij. Bruno Martens Indie zie ik, ik zie de vrij, uiteraard van Persie en Lens... Kijken wie de bal uiteindelijk gaat nemen. Is het de Guzman of van de vaart? Ik denk in de, dat het van de vaart is in de hiërarchie. Van de vaart gebaard dan. Terwijl er nu een aantal spelers te snel inloopt. En van de vaart weer even terug gaat. Komt die bal voor? Komt die bal voor? Komt die bal, ja, wel voor. Maar niet goed. Is er wel of geen overtreding van Strootman voor nodig om de bal te pakken? En uiteindelijk gaat de bal dan zomaar over de zijlijn. Vanwege onzorgvuldig uitverdedigen van Rad. Maar wat Nederland heel goed doet. Is snel druk zetten op de tegenstand. Ja, en niet zo half. Het is geen half werk. Het is echt volle bak. Met het hele elftal. Dat heeft nu al 2, 3. Hier Heel snel weer balbezit opgeleverd. Nadat er uh, eigenlijk even een moment was dat de Roemenen dachten iets te kunnen. Maar uh, ja, het heeft balbezit opgeleverd. Dat is altijd plezierig. Zeker in het begin van de wedstrijd. Waarin Blind nu de bal krijgt aan de linkerkant van het veldrood van de middenlijn. En dan, uh, ja, wat kan die? Naar voren lukt niet, omdat Robben heel ver weg staat. Dan gaat de bal weer terug naar Martins Indi. Martins Indi naar de Vrij. Die kijkt wel naar voren. Van de vaart steekt zijn hand op. De Vrij durft het niet. Gaat lopen, dat is gevaarlijk. Verspeelt bijna de bal. Strootman voorkomt dat, half. Dan moet Jan wat aan de bak. Maar is Oranje de bal toch kwijt? Zeg maar ter hoogte van de middenlijn. Dan zoeken de Roemenen naar ruimte die er dan dus niet is. Omdat Nederland meteen de boel onder druk wil zetten. Om eruit te komen. Zo neemt Oranje snel weer over en wordt er een klein overtreding gemaakt door Pintilly. Een van de twee centrale middenvelders. En levert dat het Neel zelf al een vrije schop op. Maar dat uh, druk zetten, ogenblikkelijk de tegenstander opjagen als je de bal verspeeld hebt. Dat uh, heeft het Neel zelf tot dusver eigenlijk een vrij makkelijk begin van de wedstrijd opgeleverd. Ja, opvallend is dat de vrij tot nu toe onzeker is aan de bal met zijn inpassing. Kijken wat hij nu doet. Dan krijgt nu de bal weer van Bruno Martins Indi. Speelt hem dan terug naar Martins Indi. Uh, Martins Indi die dat wel gewoon durft. En uh, nu ook heel strak aanspeelt richting Jan Maat die de bal goed aanneemt. Lens dan met een lichaam Gaat om heen. Is op snelheid denk ik niet te houden. Komt hij bij goal nee! Prachtige aanval. Een goede voorzet van Lens En van een meter of vijf uh, meteen op de slof genomen is het van Persie. En je zou zeggen het is moeilijker om hem erover te krijgen dan hem erin te krijgen. Maar de laatste pas die uh, van Persie moet nemen is een grote. Waardoor je niet helemaal meer in balans bent. Maar het is de actie van Jammaat die wordt opgezet. De lichaamschijnbeweging van Lens die om Rad heen draait. En dan een uitstekende voorzet geeft. En het is uh, van Persie ja, met die lange stap. Die, uh, die, hij komt er net niet bij. Jammer, jammer, jammer. Ik denk altijd bij Manchester United had hij al in de touwen gelegen. Het is een beetje het verschil. In uh, boekenrest in de wedstrijd in Roemenië dus, was het na 9 minuten 1-0. Toen met Lens, met die rare kopbal vanaf de rand van het strafhofgebied. En nu na 9 minuten had het dus maar zo 1-0 kunnen zijn. Maar schiet van Persie over. De eerste echt grote kans van de wedstrijd. Maar afgezet tegen het eerste bedrijf van afgelopen vrijdag. Toen in 45 minuten voetbal het Nederlands Elftal niet in de slaag tegen... De Esten om ook maar één kans te creëren, hebben nu toch behalve die tetter van Strootman echt een grote kans gezien. Dan geeft dat de burger voor wat betreft dit eerste stuk van de wedstrijd wat moed. Maar het is Indië en de Vrijspelen elkaar de bal toe. Roemenië lijkt wat geschrokken en zakt nu toch wat verder terug. Opening naar de rechterkant. Lens wordt gezocht. bal door Raad weggekopt. Jan Maat komt. Dan moet hij de bal wel hebben. Die loopt er eigenlijk onderdoor. Dan kan ze tegenstander daarnaast ermee vandoor. En zoek contact met de mensen voorin. Dat is dus de spits Stanku en daaromheen draait dan Groosaf. En die krijgt de bal niet onder controle, maar versiert uiteindelijk wel een ingooi. Martins Indy is degene die de bal het laatst geraakt heeft. Die krijgt bezoek van de scheidsrechter. Is die geblesseerd? Nee, toch? Ja, hij kreeg op het moment dat hij de sluiting maakte een tikje in de kuit per ongeluk van de Roemeen. En, en dat, dat doet even pijn, maar hij staat inmiddels Het valt in. er mee. Ingooi ja, voor de Roemeen. daar gaan wij verder naar 10,5 minuut bij 0-0 stand. Meter of 15 over de middel aan de linkerkant van het veld. Rad kijkt, uh, gooit de bal uh, naar voren richting Tanas... die hem niet kan uh, raken, waardoor Nederland overneemt. Uh, Pintjeli uh, probeert dan iets te doen. en Het lijkt uh, niet helemaal reglementair uh, wat hij deed tegenover Van de Vaart... maar het mag doorgaan van Schijzer te Klettenburg. En dan uh, gaat de bal even terug richting de doelman Pantilimon. Het leuke is natuurlijk in deze wedstrijd... Uh, dat de Roemenen gewoon wat ongeduriger zijn dan de eerste, waardoor je dit soort situaties krijgt. Uh, onzorgvuldig van Rad met Lens. Lens uh, met de bal richting Van Persie. Van Persie moet hem terugleggen van de Vaart... Van de vaart op zijn verkeerde been. Maar hij zit er wel in. Het is 1-0. Nederland met een uh, vroege openingstreffer. Volledig terecht resultaat van uh, een uh, heel energieke start van de Nederlandse helftal. Met aan de buitenkant Lens die het uh, niet moeilijk heeft met raad. De scheidsrechter die nog even wat protesten krijgt van Roemenen. En dat is nu uh, wel lekker. Want dat zei ik ook al in de uitwedstrijd. Als je dit soort ploegen snel op een achterstand zet. Of überhaupt op een achterstand zet. Dan komt er onrust in het helftal. Dan gaan ze moppen op elkaar. En Nederland krijgt volledig loon naar werk. De actie met Lens, daar zegt Rad van uh, is dat niet een te hoog been en wordt het niet geraakt. zet zetten laat doorgaan. Bouw komt dan bij Van Persie. Verkeerde been van Van der Vaart, maar het heet verkeerd. Hij scoorde vrijdag de eerste goal en ook nu Nederland met 1-0 voor. En voor de zoveelste keer in deze kwalificatiereeks komt het Nederlands elftal wel heel snel op voorsprong. Daar heeft het uh, bijna patent op. En ook nu is er dus uh, vlotjes raak. Dat is een plezierige constatering na nu 12 minuten. Met de goal dus van Van de Vaart. Er is wel degelijk denk ik, reden tot klagen bij de Roemenen Vanwege dat hoge been van Lens. Die nou, dat been echt wel op hoofdhoogte van zijn tegenstander heeft. Die staat wel een half metertje, nou ja, zeg 20, 30 centimeter verderop. Maar toch, coach was ook heel boos. Pitourka, coach van de Roemenen langs de kant. Maar ja, heeft... Ze hadden het ook al in de uitwedstrijd voor Nederland. Hadden ze het over Craig Thompson, hè, toen de strijd zegt ja, die, dat ze niet ja, echt... Ja, ja, uh, ja. pro roemenië vonden, laten we zeggen. Dus hier uh, heeft Roemenië geen geluk en Nederland geen pech, zullen we maar zeggen. 12,5 minuten op de klok, 1-0 de voorsprong voor Oranje. De Roemenen zullen in ieder geval wat meer van zichzelf moeten laten zien. Dat geeft voor Oranje de kans op wat ruimte. Stanko nu aan de linkerkant van het veld Terwijl nu Raad, de linkervleugelverdediger, meekomt. Stanko daar de bal naartoe speelt. En zelf in uh, het stadsgebied van Nederland opduikt. Waar de bal wel komt. Maar die wordt vrij makkelijk door Bruno Martens. in die met de borst onschadelijk gemaakt. Kan pasen ook van Persie. Draait schitterend weg van zijn tegenstander. Moet er dan eigenlijk Pintuli nog een keer langs Wordt vastgehouden. En verdient een vrije schot. De van de middellijke. Dus hij is dat te laat voetballen. Had een geel kaartje kunnen geven. Na het vasthouden van, uh, van Persie. Maar uh, gaat gewoon door. En laat het spel verder gaan. De tempo voor Nederland is goed. Met Robbe aan de punt van het 16 meter gebied. Bal iets te scherp. Uh, hij uh, wil de bal. Eigenlijk een beetje mee in de lengte geven naar Van de Vaart. Die bal is iets te scherp. Maar Nederland zoveel energieker dan afgelopen vrijdag. Maar ik zei het al, deze tegenstander lokt dat in positieve zin ook uit. Omdat men avontuurlijker is. En daar waar een tegenstander avontuurlijker is, krijg je meer ruimte. En Nederland is ook veel gretiger uit de, de kleedkamer gekomen dan afgelopen vrijdag. Toen men eigenlijk zich van tevoren al had ingesteld op een muur van de verdedigers. En als je daar heel lang over blijft praten, wordt die muur steeds dikker en groter. Maar Nederland speelde dus Estland weg in de tweede helft. En is nu bezig Roemenië in de eerste. De helft al weg te poetsen. De voorzet is goed. Van Persie kopt. En die bal gaat net niet in het doel, omdat hij iets uh, overtuiging mist. Een kopbal vanaf uh, de penalty ongeveer met de verre uittrap van Pantilemon is uh, de bal uh, op de helft van het Nederlands elftal. Maar kan Nederland overnemen? Nee, even de Roemenen. Ja, die keeper die uh, deze bal van Van Persie de kop al vrij makkelijk kon pakken... heeft uh, de mazzel dat hij 2 meter 3 is. Waarmee tegelijk is aangegeven hoe geplaatst dat schot van Van der Vaart zo even was. Dat hij daar zelfs in verre hoek niet bij kon komen. Ja, maar vaak is ook uh, de keepers van deze lengte die niet echt uh, absolute top zijn... dat het uh, naar beneden gaan ook wat moeilijker is. Ja, dat klopt. Dat duurt dan net weer een fractie langer. Lens voorzet. Bal bij de tweede paal in de handen van de doelman. Die dus onder contract staat. Je zei het al van Manchester City. Daar eigenlijk nooit speelt. Wat wil je als je achter Joe Hart... De nationale doelman van Engeland staat. Af en toe is een bekerwedstrijdje. Daarmee moet hij het dan doen. En dus nu in Interland waar eigenlijk de meeste mensen toch uh, Tata Roussano hadden verwacht. De keeper van Stiawa Boekarest, die daar toch vaker staat. Maar vandaag dus niet. 1-0 voor Oranje. Klein kwartier op de klok. Van de Vaart scoorde. De Roemenen hebben de bal. Doen dat via Tanase die even van de linkerkant naar binnen is gekomen. Oranje wacht af. En kijkt wat de twee spitsen dan kunnen doen. Het is uh, Stanku die uh, wacht... En dan zijn er anderen die de bal verliezen. Dat is daarnaast weer. Terwijl op de achtergrond hoort de speaker. Die uh, roept om of de mensen blijkbaar zitten. De grapmakers in de tribune. Normaal zijn het pennen, Maar nu of ze willen stoppen op het scheidsrechterfluitje ja, te blazen. Hoe kom je erbij om gewoon naar een wedstrijd toe te gaan. En een fluitje mee te nemen. Als je heel graag scheidsrechter wil worden. jongen, jonge, jonge. ja, Ik moet ineens denken van Gaal Nederland-Portugal. Ja. Weet je nog? Ja, 2000. Ja, ja. ja, ja, En dat werd toen 0-2. En toen ja. hebben we achter de feiten aangelopen. Uh, in die kwalificatie. Die we niet redden. ...om 2002 te halen, Zuid-Korea en Japan. En nu zit Van Gaal absoluut rustiger te kijken naar een elftal... ...dat zich soepel naar Basilië gaat spelen. En dat hij in die openingsfase tegen Roemenië ook een hele frisse goede indruk maakt. Met uh, Martins Indy die ook steeds loert op wie kan ik aanspelen... ...en durft en durft in de, in de lengteas aan te spelen. Dus niet van die risicoloze passes waarvan er nu één wordt gegeven... was zeker niet risicoloos een, een opening... Van de Guzman richting Lens. Lens kan daar net uh, niet bij. En de inworp is er dan uh, voor Roemenië. Maar het is in ieder geval een buitengewoon prettig begin. En uh, ik hoop dat we ze nu dan ook vanuit uh, Hilversum mogen vernemen. Hoe uh, de tussenstand is in de wedstrijd tussen Turkije en Hongarije. Zodat we een beetje weten hoe het zich verder in deze groep gaat verhouden. De wedstrijd is dus om half acht begonnen. En er zit dus al uh, dik in de tweede helft. De tussenstand die wij wisten was 0-0. Maar misschien kunnen jullie ons corrigeren direct. Balbezit in ieder geval voor Nederland. De overtreding is begaan uh, op Strootman. En Jan Maat speelt hem naar... In de middencirkel staat hij. En aan de linkerkant van het veld is er wat ruimte voor blind. Dat vinden de Romeinen daar prima ter van de middenlijn dat hij er overheen loopt komt er wel een uh, tegenstander op hem af. De bal gaat weer naar de andere kant. Via Strootman nu naar Lens. Die halverwege de Roemeense helft staat. Even twee pasjes naar binnen dribbelt en de bal weer aan Strootman geeft. Die wegdraait om zijn as. En de bal weer in de middencirkel aflevert bij Martens. In die tegelijkertijd is van de vaart meteen aanspeelbaar in het centrum. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Die wordt door Van Persie verlengd naar de rechterkant. Jan Maat terug naar Van Persie. Punt straf opgebied. Wil tussen twee tegenstanders door van Persie. Dat lukt niet. Uitverdediging van de Roemenen is zwak. Lens neemt weer over. En zo uh, sluit Oranje de Roemenen wel langzaam op waardoor automatisch ook de ruimtes weer heel klein worden. Nu Robben vanaf de linkerkant wacht op de assistentie. Die komt van Blind. Die speelt opzij met de bal weer terug naar Robben. Die gaat een voorzet geven. Niet uh, van Persie, wel bijna Lens bij de tweede paal. Maar die komt eigenlijk net een paar haartjes tekort om met zijn hoofd uh, tegen de bal te gaan. En die rolt dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Nederland speelt goed, houdt uh, houd de zijkanten heel goed bezet. En uh, dat, uh, daar is dus heel erg over gesproken... Uh, naar aanleiding van de wedstrijd tegen Estland. De vleugelspitsen moesten wat hoger staan. Dat betekent dichter... Naar het doel van de tegenstander moesten de buitenkant houden. En dat betekent dus ook dat Jan Maat en Blind heel veel aan de bal kunnen komen. En ook geen directe tegenstander hebben. Waardoor daar ook de ruimte ligt om op te stomen. En dan een 1 tegen 1 situatie ontstaat voor Robben of Lens aan de zijkant als je door kan komen. De Vrij opent nu uitstekend naar de linkerkant van het veld. Robben ziet die bal aankomen en geapplaudiseert <laughs> er zelfs een beetje voor. Met nu Blind. Blind Strootman. Strootman Blind. 10 meter over de middellijn. Bal even terug richting de Goesman. De Goesman die opent naar de rechterkant van het veld. En De Vrij. De Vrij. Kijkt en speelt hem richting Van de Vaart. Van de Vaart heeft de mannetje even in de rug. Niet echt. Boursiano En dan uh, via Martins Indi gaat hij naar Blind. Nederland laat Roemenië lopen. En Roemenië loopt letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan. Het feit op het scorebord is het belangrijkste. 18 minuten gespeeld. 1-0 voor Nederland. Doelpunten maken van de Vaart. Beweging bij de Guzman. die de bal van de Vrij eigenlijk graag meteen had gewild. 10 meter over de middenlijn. dat lukt niet. De bal gaat breed. Naar Jan Maarten weer terug naar de Vrij. Terug naar Martins Indi. die wijst nu. De Vrij wijst. en waar gaat de bal naartoe? Terug naar de keeper. Naar Vermeer. Die nu bezoek gaat krijgen van Roemeense aanvallers. De bal een uh, jetser geeft. En dan moet Lens de lucht in. Die wordt afgetroefd in de lucht. Dat is niet zo schande. Door Gardos die minstens twee koppen groter is. Want de bal valt dan toch voor de voeten van de Guzman. Die wat ruimte heeft gezien bij Strootman. Moet eigenlijk versnellen Strootman. Tikt de bal de verkeerde kant op. Want daar rekenen Robben niet op. Die bal die aan de zijkant uitkomt. Roemeens been zit ertussen. Maar de bal die naar voren gaat is ogenblikkelijk weer prooi voor Indy in dit geval, Die hem op zijn betal zomaar weer inlevert bij de centrale verdedigers aan de andere kant Kirikesh. Die hem aan de rechterkant van Tamas weer terugkrijgt. En dan maar eens probeert om diep te openen bij Grosaf. Dat is dan zeg maar hun schaduwspits. Die krijgt een klein tikje van Bruno Martins Indi En van de scheidsrechter dan vervolgens een uh, vrije schip. Een vrije schop. Dat gebeurt dan halverwege de oranje helft. Deze Grosaf nog bij standaard Luik gespeeld trouwens. Dat was niet zo'n succes. En nu weer spelen in de Roemeense competitie. Balbe zit dus voor de Roemenen halverwege de Nederlandse helft. Een meter of twintig over de middenlijn. Een meter of vijftien van de middenas van het veld. Kortom een rechtsbener die gaat loeren op de bal die op de rand van de 16 meter gaat plaatsvinden. Turkije voor tegen Hongarije. Dus ja, als dat zo blijft op beide velden dan, ja, dan hoef je al bijna niet meer verder te rekenen. Want dan heb je nog Estland en Andorra in een cyclus in september. En dat, uh, ja, dat zou een geweldig scenario zijn. Nederland is verreweg de beste in deze groep. En Turkije en Hongarije en Roemenië die elkaar constant punten afsnoepen. Wat dat betreft zou het een, een hele mooie vierdaagse kunnen worden voor het Nederlands elftal. Met nu een bal die wat, uh, ja, wat, wat vreemd wordt teruggespeeld. Maar de Vrij pakt die bal gewoon op de borst. Speelt hem naar Vermeer. De Vrij. Stootman, een mannetje in de rug. Moet even terug. Uh, Piturka, de coach, die staat uh, fanatieker te doen dan uh, veel van zijn spelers. Want die kijken toe hoe die bal nu gaat richting Lens. Lens die weliswaar kopduels verliest, maar toch altijd aan het kopduel zoiets overhoudt. Dat de tegenstander ook niet vrij uit kan koppen. En daar dan weer het voordeel uithaalt dat Nederland eigenlijk op iedere tweede bal goed reageert en pressie geeft. Nederland heeft een inworp. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Jammaat gooit richting de Guzman. Voor de liefhebbers van de Turkse voetbal. Burak Yilmaz heeft de goal gemaakt ja. tegen Hongarije. 1-0. E Zoals je terecht zegt, is dat voor Nederland een uitmuntende tussenstand. Hier 1-0. E van de Vaart maakte de goal. We zijn in de 21ste minuut beland. En Van de Vaart krijgt in alle vrijheid nu de bal. Halverwege de Roemeense helft maakt vaart. Lens duikt op in het centrum. Daar komt nu ook van Persie. Jan Maat geeft de bal voor. Daar is van het Nederlands zelf dan ook nog Strootman. Die krijgt op 4, 5 meter. Van het doel de bal op zijn hoofd. bleef mooi lang hangen, Strootman. Hij ja, heeft net een zetje in zijn hand. Hij heeft één probleem. De zwaartekracht is toch sterker. En trok hem uiteindelijk net iets te veel ja, weer dan naar de grond. <laughs> en uh, daardoor gaat de bal naast het doel. De aanvoerder dus van het Nederlands Elftal. Snijder is er niet. Kuit zit op de bank. Strootman als aanvoerder 3. De man die uh, de band om zijn arm heeft aardige kans weer. Hele goede mogelijkheid weer voor het Nederlands Elftal. 21 minuten gespeeld. Opvallend natuurlijk van de vaart. Als invaller tegen uh, de Esten die scoort... Toen, de eerste treffer, nu ook de eerste treffer. Hij begint nadrukkelijk uh, aan te kloppen. En uh, Van Gaal zei weliswaar waar op de persconferentie uh, gisteren van... Uh, ja, de snijder, als hij er is en hij is in vorm, dat is mijn eerste man. En ik kies voor die positie Snijder, van de Vaart, her, dat soort spelers. Maar van de Vaart begint toch wel heel nadrukkelijk aan te kloppen. Terwijl uh, nu uh, een bestelling door mijn uh, buurman wordt gedaan. zal uh, ik maar even doorgaan. Pantilimon, want uh, we krijgen de koffie-ronde, is uh, Pantilimon die uh, de bal meegeeft aan de linkerkant van het veld richting Gardos... Gardos uh, heeft wat meters voor zich... maar wordt er uh, daar niet echt zeker van. Uh, Tanas uh, even terug. Dan weer Gardos. Gardos kijkt en uh, kijkt nog een keer. Ja, dan gaat die bal uh, in het uh, centrum uh, van uh, de eigen verdediging bij Kirikes. En uh, wordt hij hard voren gespeeld. Dan moet Nederland wel oppassen. Want dan kan een mogelijkheid komen. Nee, het is Blind. Die uitstekend verdedigt. Heel goed oog houdt op de bal. Hij laat zich niet verleiden door de snelle achteren Popa. Tegen wie hij het moeilijk heeft gehad. Volgens mij uh, in de wedstrijden tegen Theo Boekarest. Ja. Maar dit heeft hij... Heel goed, gewoon oog op de bal houden en niet op die driftige kleine beentjes van Poppa. Ja, ze kennen hem, ze kennen elkaar deze, zeg maar, voetgemak recht buiten, recht middenveld van Sterwa Boekarest en de linksback van Ajax. Terwijl Robin nu probeert uh, zijn tegenstander van de bal te lopen, dat lukt eigenlijk maar half. De is aan de bal even kwijt, maar via raad gaat de aanval die aan de rechterkant begon via de linkerkant door. Maar zodra die bal in het centrum komt bij Stanku. Die stapt er eigenlijk een beetje overheen. Is Roemenië de bal toch weer kwijt. Wordt het denk ik een overtreding gemaakt door Pintuli. Dat gebeurt inderdaad op Van de Vaart. En dat levert dan het Nederlands helftal onder een uh, fluitconcert van de aanwezige Roemeense fans hier een vrije schop op. Gegeven door de Engelse scheidsrechter Klettenburg. Mart is in die aan de bal. Het gebeurt na 23 minuten. 1-0 doelde voorsprong voor Oranje. Van de Vaart maakte de goal. En Strootman heeft de bal gespeeld naar uh, Stefan de Vrij. Voorin kijkt Van Persie. Is er ruimte om te lopen. Is even naar de zijkant gegaan. Van de Vaart duikt nu op in de middencirkel. Van Persi steekt zijn hand omhoog op het moment dat de Koesman de bal heeft. Ten teken van dat hij hem wel graag de diepte in zou willen. Er ligt wel wat ruimte achter die laatste lijn met de Roemenen. Maar voorlopig komt er geen bal. Die is aan de linkerkant. Wordt doorblind via een verdediger van Roemenië over de zijlijn gespeeld. Opvallend in deze ploeg eigenlijk met al die jonge jongens. En de, de, de, de jongens die nog ervaring moeten tanken. Is dat je in het veld van niemand ziet dat hij bang is om een bal te ontvangen. Dat iedereen... Gewoon open staat. Dat iedereen gewoon goed strak aangepaasd kan worden. En dat iedereen ook goed aan het pasen is. De Koesman nu met een goede actie. Draait omheen 2 man heen. Speelt die bal over de middenas door richting Strootman. Strootman, Robben. Krijgt die bal iets achter zich. Robben met Tamas. Robben Robbe met de actie. Kan hij daar langskomen. Lijkt me moeilijk. Want hij heeft nu een tweede man. En Poppa speelt aan de bal over de zijlijn. De hoogte van de, de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Krijgt Nederland een inworp. En Robben lijkt zich daarmee te gaan bemoeien. Hij gaat in ieder geval de inworp nemen en dan wordt gebaard. Stootman of blind? Dat lijkt me de optie. Blind dus. Die de de helft van de Roemenen helemaal aan de linkerkant staat met het spreekwoordelijke krijt als zijn schoene. De bal in de middencirkel geeft aan de Vrij. Die heeft al gezien dat het dan maar via de rechterkant verder moet. Bedenkt zich op het laatste moment. Jan Maarten is boos want die had de bal willen hebben. Die gaat naar Martens in. Die paast heel slecht. Tegen Van der Vaart die in de dekking staat is daar geen aannemen aan. De bal voor de Roemenen, maar ook daar wordt de bal weer snel verloren omdat de vrijde kort op zit. En dan mag Nederland toch weer komen via Lens, via Van der Vaart. Bal terug naar de zijkant, dat lijkt me wat te hard. Dat is inderdaad voor Lens niet te belopen. Het idee was goed, Van der Vaart steekt zeg maar, vanaf 20 meter van de achterlijn af zijn hand verontschuldigend omhoog omdat het paasje dat hij richting de achterlijn verstuurde. Inderdaad wat aan de harde kant was. Nou ja, 1-0 is de voorsprong voor het Nederlands elftal. We zien op de monitor trouwens dat Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd er niet bij wel op de tribune zit. Ja, Jacques Zwart kon ook niet meedoen, die zit ernaast. <laughs> Met een uh, oranje <laughs> sjaaltje om. Om in ieder geval de heren nog aan te moedigen. Ja, het Nederlands elftal uh, oogt goed. Heeft uh, nog geen gekke dingen in defensief... Uh organisatie moet toestaan. Geen uh, opmerkelijke momenten waarvan je bij de Roemenen zegt... wauw, één moment was er uh, met de Vrij en uh, daar kwam Nederland goed weg. Want het leek een overtreding van de Vrij. Werd weggewoven door de scheidsrechter. Maar aan de andere kant, uh, het middenveld staat goed. En aanvallend weet je dat je, zeker met Van der Vaart erbij... Uh, met uh, de drie aanvallers die er al staan... dat daar uh, genoeg uit te halen valt... en dat Nederland ongetwijfeld op weg gaat naar een grotere voorsprong. Waar het niet dat men nu even in de defensie wat temporiseert... en dan via de middenhuis van het veld uitkomt met de Guzman. De Guzman die... Uh, aan de rechterkant van het veld opent naar Jamaat, Jamaat terug naar de Guzman terwijl hier zelfs een soort weef door het stadion gaat van Persie geeft die bal iets kort maar Jamaat tussen twee man in komt daar goed uit van Persie dan met een actie die ja, gaat er ook goed richting Jamaat en dan wordt er even teruggedraaid op eigen helft de vrij de vrij Martens Indy Martens Indy naar ...naar Strootman. Strootman weer naar Martens En zo combineert Nederland naar hartelust... ...en gaat weer nu de diepte zoeken met onzorgvuldige basing van Martens Bal Balverlies en een uh, Roemeense counter in de kiem gesmoord... ...omdat Strootman de bal weer oppikt. En in één keer paast op Lens, maar uh, de twee PSV'ers vinden elkaar net niet. De bal gaat via Raad. De aanvoerder, meest ervaren man ook in het veld aan de Romeinse kant... ...weer de andere kant op. Nu prachtig hakje van Van Persie. Dat betekent dat Van der Vaart de bal kan doorpasen naar Lens... Maar... Die bal is dan weer net niet voldoende. En bovendien, het is daar zo druk. Dat die bal door even de Roemenen kan worden teruggespeeld. Op de doelman die hem nog maar net kan binnenhouden ook. Maar dat doet hij dan goed. Turkije-Hongarije horen wij nu is 1-1 geworden. Dat is dan, nou ja, wat minder goed nieuws. Want uh, het zou voor Nederland beter zijn als Turkije zou winnen. Maar vooruit. De Roemenen hebben hier de bal in de arena. Waar het net na 27 minuten via een goal van Van der Vaart nog altijd leidt. En de Roemenen krijgen nu zelfs via Raten vrij schot te nemen. Dat doen ze snel. Maar dat doen ze zelfs zo snel dat de scheidsrechter zegt dat was niet helemaal de goede plek. Probeer het nog maar een keer, een meter of tien terug. De coaches, met name Piturka maar ook de assistent van Piet maken zich zo druk aan de kant. Dat je volgens mij als speler daar redelijk neurotisch van wordt.